Dan wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. een Klomp met het NOS-journaal. De proef met mediation in strafzaken kan volgend jaar toch doorgaan. De Tweede Kamer heeft een wijziging van de begroting goedgekeurd... waardoor het toch geld is om verder te experimenteren... met bemiddeling tussen dader en slachtoffer. Mediation zou bij de dader leiden tot meer inzicht... over het leed dat hij heeft aangedaan... en kan het slachtoffer helpen bij de verwerking. Zeven landen moeten op het matje komen bij de Europese Commissie omdat ze te weinig hebben gedaan tijdens het dieselschandaal. Het gaat om Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, Luxemburg, Litouwen, Tsjechië en Griekenland. Volgens de Commissie hadden ze Volkswagen boetes moeten geven vanwege de Schumel software, maar dat hebben ze niet gedaan. De landen hebben twee maanden de tijd om te reageren op de beschuldigingen. De Tweede Kamer heeft een plan om oud personeel van Defensie... meer compensatie te bieden voor het zogenoemde AOW-gat afgewezen. De regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen de motie van SP en CDA. Veel vroegere Defensie-medewerkers kregen na de verhoging van de pensioenleeftijd... te maken met een financieel gat. Een automobilist van 84 heeft zich gemeld bij de politie... in verband met een dodelijk ongeluk in Ulvenhout bij Breda... Hij had vanochtend een vrouw van 73 aangereden en was daarna doorgereden. De politie zocht hem via Burgernet. Toen hij dat zag, gaf hij zichzelf aan. TV-kok en restauranthouder Jo Braakhekken is overleden. Hij stierf vanochtend thuis in Amsterdam. Braakhekken leidde meer dan 25 jaar het succesvolle restaurant Le Garage in Amsterdam. Ook presenteerde hij kookprogramma's op tv, zoals Kookgek en schreef hij kookboeken... Joop Braakeken was al lange tijd ziek. Hij had alvleesklierkanker. Hij was 75 jaar. Het weer in het noorden regen. Op andere plekken is het droog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en het koelt af naar een graad of 6. Morgen opnieuw veel bewolking. In het zuiden wel kans op wat zon. In het noorden kan wat lichte regen vallen. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging naar Amersfoort... ...vanuit Amsterdam op de A1 tussen naar de Vesting en Eembrugge. De A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en Nieuwegein Zuid. Op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Den Horen en Zoeterwoude Dorp. En naar Den Haag op de A4 tussen Badhoeverdorp en Zoeterwoude Dorp. Op de A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnek en Knoop met Oude Rijn. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkem, tussen Hendrik Ambacht en Sliedrecht Oost. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Krooswijk en Moordrecht...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 Kom terug voor het tweede uur Zandvoort. Lekker zandvoort rijden door, maar ik ben met mijn vriend hier met Ronald. Ja, en het is nog steeds we lopen nog steeds hard naar kerst toe. Dus we gaan toch weer beginnen met een kerstplaatje. En eigenlijk een van mijn favoriete kerstplaatjes. Daar mag ik mee beginnen, want ik mag altijd het eerste plaatje uitzoeken. Vandaar. En ik wens u heel veel plezier de tweede uur. We maken er weer een dolle boel van. Nou zingt hij, thank god it's Christmas. Ja. Dan kan ik me niet zo heel erg in vinden. Hoor. Nee, nee, maar hij zingt ook everyday. En dan denk ik, ja dat vind ik ook overdreven eigenlijk. Nou ja, weet je, als je elke dag gewoon, elke dag gewoon aardig tegen elkaar doet. Dan, denk ja. van, moet je dan is het toch wel een beetje kerst. Dan, ja. Maar Want dan ja, wanneer zijn we nou allemaal aardig tegen elkaar? Er is altijd wel ergens een brandhaard. Uh, ja toch? Ja. Ja. ja. Zeker dat... als je het koud hebt. Ja, ja, ja dan moet je je haard aansteken. Nee, <laughs> hey, maar weet je dat Want, in uh, je de komt. Je vertellen. Er komt in 2017 komt er een nieuwe speelfilm, The Fellowship... uit de bijzondere beelden van de natuur van Zandvoort. De film speelt zich af rondom allerlei iconen uit verschillende tijden... in de, in de popcultuur, die samen een grote reis maken. Zo zijn er in de films personages al Ash Ketchum van Pokémon... Gandalf van Lord of the Rings... en de iconische figuur Charlie Chaplin te zien. Trek deze uit de context, zet ze als een karikatuur in de film... Die een maatschappelijke discussie op de hak neemt, en dan krijg je de fellowship. Zandvoort biedt de jonge, talentvolle filmmakers van de fellowship de kansen op een film te verrijken met een bijzondere heuvellandschap. Een landschap dat erg in aan de setting van de Lord of the Rings doet denken en buitenlandse oogt. Dit versterkt het gevoel voor de kijkers dat de personages grote afstanden afleggen in de film. Momenteel zijn de filmmakers nog volop aan het produceren... en zoeken zij allerlei hulp die mogelijk is... om deze speelfilm tot een mooi resultaat te maken. Door middel van een crowdfunding actie... sporen zij filmliefhebbers aan om mee te helpen... in de ambitieuze filmmakers financieel te steunen. Zodat een creatieve poning een podium krijgt. Een creativiteit een podium krijgt. De Duinen van Zandvoort krijgen ineens een hele andere betekenis in deze film. Ja. Nou. Ja, ze willen de kwaliteit, dus ik meld mij eigen aan. Wat zeg jij? Ze willen kwaliteit, dus ik meld mij eigen aan. Nou, ik zou me ja, dan, wel aanmelden, ja, ja, ja zeker. Ja, je, je bent ja, wel, ja, wel, van, ik, nou, nou, ga ik toch ja, eventjes... Hoort, nee. ben je, je even jij stil. zou je eigen toch zo wel aan kunnen melden? Als je kwaliteit wil hebben, dan moet je, als, je bij Ronald zijn. O, als wat. Nou, als Ga Gandalf. Als, Ga als Gandalf. Ja, dat vind ik wel wat. Ja. ja, dat vind ik wel wat, duidelijk. Ja. Of Charlie Chaplin. Nee, nee Gandalf. Ik, ik doe Charlie you Chaplin. You shall not pass! Die. Ja. Die. ja. Die. ja. <laughs> In Zandvoort. Ja. En waar die vandaan kwamen. En ja. Zo. ja, want ik, ik wist niet dat drommel zoveel voorkwam eigenlijk in Zandvoort. Nee, wist je het niet? Nee, alleen IMCA, dat wist ik wel, maar de rest. Je wist dat IMCA heel veel voorkwam in Zandvoort. Ja, nee, en drommel. Nou, ja, IMCA, drommel dat... komt heel veel voor in Zandvoort. Nou, nou maak je het weer moeilijk, hè? Nee. Nee, nee, nee jij zegt: Koper, Koper is een, een Zandvoortse naam. Ja. En drommel is een echte Zandvoortse naam. En Paap. Ja, en er zijn vast nog wel een paar die ik vergelijk. Gaaienstein. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, dat is Zeus. Is dat Zeus? Ja. Nou, dacht ik al dat je het dialect had. Dat kon ik al een beetje... Ja, weet je wat? Thijs meer water in de Zuid-Nerveis. Ja, dat bedoel ik, hè? Ja. Dat bedoel ik. Ja. <laughs> je praat een beetje als een morsel. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar goed, we gaan weer door. Hé, hey, dit slaat op ons programma. It's a beautiful sound, it's got a beautiful beat It's a beautiful noise, going on everywhere Like the clickety-clack of a train on a track, it's got rhythm to spare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 Bye.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 Coming in Mooie stem op die man, he, vind je niet? Hele mooi. Ja. Ja. Ja. Ja, Wat beautiful noise komt er eigenlijk toch van ZFM alleen maar, of niet? Nou, daar gaan we door. <laughs> <laughs> <laughs> Vrijdag 16 en zaterdag 17 december aanstaande... brengt de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering... weer een komie, komedie als van ouds. In de kluchtige komedie Mamma Mia. Waspoeder en Mafiosi voeren maffia... Drugs en banditos daarboven toon. Frans Baas is directeur van een waspoederfabriek... en woont samen met zijn aanstaande Tiffany in een luxe villa. Tiffany is de exacte tegenpool van Frans. Zij kan niet zonder luxe, sieraden en hun trouwe bediende, Diego... een echte Italiaan met een voorliefde voor geneugden van het leven... terwijl Frans niet geeft om dit alles. De economische crisis heeft een flinke uh, ingehakt in zijn fabriek... waar hij de waspoeder White Wonder produceert... En is zo goed als failliet. Ja, dat zal inderdaad een hoop hilariteiten geven en zo. Hè? En de kaarten zijn vanaf 8 december verkrijgbaar... bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht. De zaal gaat om half acht open. En om kort over acht start de voorstelling. Het is wel verwarrend hoor, de titel. Mamma Mia. Mamma Mia, die heeft verwacht naar de musical. De musical, ja. Ja, maar het is, volgens mij heb ik het goed gezien... Mamma Mia, waspoeder en mafiozi. Zo oh, heet het. Oh, is dit een... Uh... ja zinnetje achter. Ja, daar zit nog wat achteraan, ja. ja. Tiffany heeft trouwens ook een plaatje gemaakt, hè? Is dat zo? Ja, echt waar. Oh, Van een jaar op 16, wat toevallig een hit had. Was ze zo jong nog? Ja, was een heel jong ding. Ja, ja je kijkt meteen verlekkerd uit je ogen. Nou, inderdaad, ja. man, man. man ja, dat kan ja, je mama. helemaal niet. Dat mag niet, hoor, met ja, 6. En 7, nee, ja, dat, ja, oh Nee, 4, dat, dat 7, weet, 7. weet Ja, nee, dat weet ik. Ik mag niet. Nee, nee. Nee. Kijk, ruzie nee. thuis. Ja. Ja, dat ga ik ook maar niet doen. Jannie met die enorme koekenpan weer. zo. <laughs> nee, staat zo klaar, hoor. Heb <laughs> Hebben ze al een paar keer gedaan, ja? Kan je je, je zo... bent niet zo geboren. Nee, nee, nee. Oh. nee dat heb je al niet gemaakt. Oh. Er is weer een algemene pubquiz op 9 december, aanvang 9 uur. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... in een gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste? Een inschrijver van tevoren kan telefonisch of aan de bar. Teams van 5 personen, 2,50 per persoon. Hou je van spelletjes? Dan is dit je avond. Telefoonnummer 023 5713 546... En de website is www.cafekoper.nl En Café Koper is gevestigd kerkplein nummer 6. Oh, oké. Okay. Ja, ja, wist je dat? Nee. Nou, ik weet dat kopertje dat af en toe eens doet, ja. Ja. Ja, ja. ja, één keer in de maand volgens mij. Ik heb geen Ja, volgens, wow, mij, volgens idee, mij doen ze niet. dat één keer in de maand. Ik ben niet zo'n kroegganger. Hè? Ik niet? zie er wel zo uit, maar ik ja. doe het niet hoor. Nee. Oh, oh. Ja, hoezo, oh. Nou ja, je ziet er, nou, omdat je zegt, ik dan zie zeg er niet dan zo dan uit. Dan zeg je meteen van, nou Hans, oh, rood dat valt allemaal wel reuze mee. Ja, oh, dat valt van mij, ro, Ja, precies. Ja, ja. Man, man, man, man, man. Nou ja, omdat jij zegt van, ik ben niet zo'n kroegloper, dan denk ik, oh. Ja, nee, ik hou sowieso niet van lopen. Nee, maar ook niet van, wel van een kroeg. <laughs> is Thomas al bij ons in de studio aangeschoven. Ja, ja, ja, ja, ja. Zijn vader heeft hem gebracht, denk ik, of niet? Ja. Ja, volgens mij is het zo. Kst, ga ja. weg. weg. Weg, weg, weg hier. Weg. Gaan we het doen. Gaan we het ja. nuttig doen. En ja. hup, de city. Wat gaan wij doen? Want ik weet niet wat wij gaan doen. Wij gaan het weer doen. Of gaan wij het weer doen? We het weer doen. ZFN Westkust Jouw wens, maar de Velgen. Ja, ik maak je gelukkig. We hebben mooi weer, geloof ik. Er was vandaag over het algemeen vrij veel bewolking en uit de bewolking kon lokaal wat lichte regen of motregen vallen en dan vooral later op de dag. Veruit in de meeste plaatsen werd het droog. De wind waaide uit het zuidwesten en was matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur steeg naar de graad of 9. Vanavond en in de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind daalt de temperatuur naar de graad of 7. Morgen zijn er wolkenvelden, maar soms schijnt ook even de zon. Het blijft ook weer de meeste plaatsen droog... en dan waait een matige en azeekrachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar een graad op 9. In het weekend is er vooral zaterdagavond kans op wat regen. Zondag is er in de loop van de ochtend weer droog met geregeld zonneschijn. Zaterdag overdag is het dus ook droog met wel vrij veel bewolking. De wind waait zaterdag matig toch krachtig uit het zuidwesten. Zondag waait er een overwegend matige west... Tot noordwestenwind. En de temperatuur stijgt zaterdag naar 10 en 11 graden. En zondag naar 9. Nou, nou. Op naar het voorjaar. Op. Ja, inderdaad. Ja, op ja. naar het voorjaar. Nou, het, ja. duurt, het duurt alleen nog even. We hebben nog geen eens winter gehad. Maar blijft er sneeuw? Jo, ga lekker naar Oostenrijk of zo. Ja. Alaska, weet ik veel. Heb je, uh, heb uh, je daar een eikel anders? Sneeuw? Ik heb nee, leken, nee, ik, niet. ik vind sneeuw wel leuk eigenlijk. Ja, Thomas loopt weg. Die ja. vindt het ook niks. Nee, die vindt ook niks. Thomas, wil ja. geen naartoe? Wat ga je doen? Waarom? We gaan de koptelefoon pakken. Waar ben je? Dan kan hij jou horen. Ja. En dat wil je helemaal niet. Hey, uh, ik heb er eentje klaarstaan. Dan En je heet ja. Older and Taller. Ja. ja. Dus de een is het en de andere wil het zijn. Oh ja. I remember you older and taller but you're young. Ja, een beetje een bedenkelijk, vind ik. Een beetje bedenkelijk, een beetje bedenkelijk en gedwaast ja. voor zich uit. Ja. Gaat het goed met je, Thomas? Ja. Hij ah, zei... Ja, dan moet hij wel de microfoon open zetten. de oh, microfoon. <laughs> ja, doe het nog eens. Gaat het goed met jou, Thomas? Uh, uh, ja, Thomas. ja, gaat goed, hè. Goed zo. Ja, ja we maken ons een beetje zorgen. Je keek zo, zo voor je uit van... Nee, ik zit de hele tijd te kijken naar die lampjes of op het plafond. Ja, leuk is dat, ja. hè? Ja. Ah, je moet eigenlijk het licht uit doen. Dan is dit het, het leukste, Nee, dat is helemaal mooi. Nou, dat mocht niet van Ro. Oh. <laughs> Waarom krijg ik overal de schuld van? Ja, nu wel. Wat gaan we doen volgend uur? Uh, nou, rond kwart over zes de top vijf games. Rond half zeven, dieren. Nou ja, eigenlijk dieren van de week. Namelijk Plekje en Sofie, twee konijntjes. Rond kwart over zeven het weer. En om kwart over zeven de evenementen. En om half acht de top vijf films. Is, is, is gevaarlijk, hè? Twee dieren, twee konijntjes, het Tegen de kerst. Maar dan zeg voor je tijd: heb je een hele kudde over? Bedoel je dat niet? <laughs> ja, dat kan ook. <laughs> door Thomas. Ik onderbreek je. Neem me niet kwalijk, hoor. Nee, dat was het eigenlijk. Dat, ja, was, dat het. was het? Ja, dat was het. Ja. Ga je geen muziek draaien dan? Ja. Ja, dat weet ik toch niet? Je zegt helemaal niks. Ik denk, nou, hey, he, heb je ook de, de, de top 10 of zo? Heb je dat ook of niet? Nee. Dat heb je niet? Nee. Dus je hebt je eigen muziek. Ik vind het wel lekkere muziek dat je draait, hoor. Dat is mooi. Ja, maar op weg naar huis heb ik hem altijd aanstaan in de auto. Smierend en zwaaiend over de weg. Gleier. <laughs> Ja, ah, je krijgt de telefoon. Uh, ja, uh, ik, ik zeg, zeg het niet op? waar het over ging. Thomas? Ja? Uh, ik moet sorry tegen jou zeggen. Oh. Ik beloof dat ik uh, dwergjes nooit meer kleine mensjes zal noemen. <laughs> echt? Het maakt, eh, het maakt mij echt totaal niet uit hoor. <laughs> nee, maar niet. idee had ik al, maar uh, dan is het toch maar even gebeurd. Nou, ik had wel een heel slecht weekend, kan ik je vertellen hoor. Ja? <laughs> ja. Ja, maar, ja. Ja toch? Was dat anders dan andere weekenden? Nou, iets echt. Nog erger. Nog erger? Ja, ja, ja. ja. Ah, Hans, daar ga ik mee. in. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hey, zal ik even de evenementenagenda doen ah, doe, van, ja, doe van dat december? Eens. Zal ik dat maar doen? 9 december is de genootschapsavond. Thema Zandvoort door de ogen van de Toveland aan. Dat had ik net al verteld. Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. De 10e, open dansavond. Dan school Dolderman in Theater de Krocht. Ook aanvang om 8 uur. De 11e, decembermarkt. In de AG Bodaan van 3 tot 5. De 16e plus de 17e, Mamma Mia Waspoeder en Mafioso. Door toneelvereniging Wim Hildering in Theater de Krocht. Ook aanvang kwart over 8. De 17e, Opening IJsbaan. Daar weet Thomas alles van. Opening IJsbaan, Raadhuisplein 5 uur. Ook de 17e, Sprookjeswandeling. Sprookjesfiguren zoeken in het centrum. Aanvang 4 uur. De 18e, Jazz in Zandvoort. Natalie Bas Klee. Theater de Krocht, aanvang om half drie. En de, ook de achttiende, klessenconcert met de jeugdstrijkorkest divertimento. Wie? Ja, Divertimento. Protestantse kerk, aanvang om drie uur. En ook de achttiende, de tienduizend stappen, daar is hij weer. Verzamelend punt anytime de oude halt, Vondelaan om tien uur. Ja. zal ik het nog een keer zeggen? Ja. divertimento. Nou, dat is een pracht klinkt als een pijnstiller. Kijk, nee, <laughs> paracetamol. Ah, ja, nou, precies. Ja. <laughs> Doe iets. Dit is ZFN. Zandvoort. Het heet ook al. Hans blijft moeite, moeite houden met het feit dat er geen lichtje is, hoor. In de wereld, weet je dat? Met ja, moet je niet. Uh, ja. ja, ik ben dan heel geconcentreerd zit ik, om wat voor te je lezen. Dit gewoon in, man. Oh, sorry. Tjo. <laughs> ik, uh, ik wou iets vertellen over Kerst, maar dat is wel in Lissen. En dat is op Kasteel Keukenhof. Er zijn maar weinig plekken te vinden waar men zoveel aandacht aan Kerst besteedt als bij het Kasteel Keukenhof in Lissen. Traditiegetrouw wordt Kasteel Keukenhof in de maand december weer volledig in kerstfeer gebracht. Het thema is dit jaar 375 jaar kerst op Kasteel Keukenhof. Met prachtig gedekte tafels en rij gedecoreerde kerstbomen... krijgt u de kans om kennis te maken met de wijze waarop de adel hier kerst vierde. Vanaf vandaag staat het kasteel in het teken van kerst. Kasteel Keukenhof is geen museum, maar met rode afzetkoorden... Na oogt als een echt bewoond huis. Het is net alsof de adellijke familie buiten een winterswandeling maakt. en u stiekem een kijkje in het kasteel mag nemen. Mag nemen om te ervaren hoe dit jaar de kerst op het kasteel gevierd wordt. En restaurant Tante Ali, dat is een mooie naam, is geopend tijdens de kersttentoonstelling. Bezichtigen op de begane grond zonder gids. vrijdag 9 december, 10 december en 11 december van 11 tot half 5. En het kost 5 euro per persoon. En de toegang. Uh, kaartenverkoop ter plaatse, bezichtiging zonder gids op de begaande grond van het kasteel. U mag zelf vrij rondlopen. De museumjaarkaart is gedurende de periode van deze kerstentoonstelling niet geldig. U hoeft hiervoor niet vooraf te reserveren. wat oh, nou, lang leven. Ik ben er wel eens geweest trouwens. Het is, het is heel gezellig. Allemaal uh, kraampjes buiten en ja, het is heel leuk. Ja? Ja. Ja. tenminste ik vind het leuk. Oké. Okay. Maar ja, ik nee, hou, precies, wel, van, ik hou wel van kerst. Dat... Jij houdt, ja, ja, precies. Jij houdt van kerst. Ik, ik van kerstmarkt. Wat hou doe wel jij wel. met kerst, Thomas? Thomas, wakker worden. E <laughs> <laughs> ja, ik ga op vakantie. Wat je ga je doen? Op oh, vakantie met kerst, ja. Ga, ga je skiën? Nee. Oh. Nee. Huh? Waar ga je naartoe dan? Ga, gewoon naar zo'n uh, vakantiehuisje. wat uh, leuk. Centerparks. Met paps en mams? Ja. Oh, waar, oh, wat waar, leuk. Waar, waar, waar, waar, Bij de EMOF. De EMOF. EMOF. Je gaat, je gaat de pool erin. Echt waar? Ja. Ja. Dat is leuk, Ook met oud en nieuw zit je daar of niet? Nee, nee, en nee. Oh, nieuw ben ik gewoon weer terug. Oh. Alleen kerst? Ja. Ja. Oh. Leuk. Veel plezier. Ja, dankjewel. Ja. En zijn het nog steeds twee konijnen of zijn het inmiddels drie, vier, vijf, zes konijnen? Nee, het zijn er nog steeds twee. Oké, het zijn er nog steeds twee. Ik mooie muziek, jongen. Ja, lekker hoor. Ja. Hey, ik, heb, ik lees een leuk stukje. Een 88-jarige mevrouw, Nelly Singeling... die van kort in Zandvoort wonen... is per 2 december verhuisd naar Bronsbeek. Dus Zandvoort te gaan mensen ook weg. Ze komen niet alleen maar. Het koninklijke huis voor oud-militairen in Arnhem. Je mag dan alleen komen wonen als je veteraan bent. Je zit alleen. Mevrouw Singeling is als 20-jarig meisje... bij de Koninklijke Marine gegaan... waar zij werkzaam was als telexiste en codeur omdat ze ook onder oorlogsomstandigheden in het voormalig Nederlands Indië heeft gediend, is zij een echte veteraan. Zij is de eerste en de enige vrouw die nu in Bronsbeek woont. Nou, denk er even om. Ja, heb ze druk, jongen. Dat denk ik wel, Zo, hè. heb ze druk. dat denk ik wel. Ja. Even wat anders, hè. Ja. Iedereen denkt dat de bas, weet je, die mooie, zware tonen... Die... Ja, die de laten ja. trillen, dat dat wat van de tegenwoordige tijd is. ja. Uh, moet je deze eens even luisteren. Goed, goed, hard aanzetten die bas. Uh, Is dat zo? Dan gaan we vliegen de ramen eruit. Dat is genoeg bas om je kunstgebied te laten klappen, is niet? Dat denk ik wel. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ervaring? Ja, ik hoop dat de ruiten bij ons thuis er nog ah, in zit. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Thomas? Hij is ja. er Hij is <laughs> <in>. <laughs> Hoi. Ja Ik denk, ik hou weer er even bij. Je bent zo af en toe een beetje afwezig jongen. Nee, hij is bezig, hij is aan het voorbereiden voor zijn uitzending. Ja, we zijn echt heel druk bezig. Zie je het? Kijk waar? Ja, dat is met wat? Weet je wat, het is met die hè? Je moet die knuffelijnen uit elkaar houden. Ja, Ronald is het niet gewend dat iemand druk bezig is. Nee, dat is ook zo. Dan moet ik Hans gelijk in geven. Kijk, dat bedoel ik. Ga jij nog nuttige dingen voorlezen? Nou ja, nee, hebben we eigenlijk niet meer. Dit was het. Want ik moet wel een beetje bewaren voor morgen ook nog. Oh, oké. Okay. Ja, dus, uh, ja, dan, dan, dan ga ik gewoon. Ja, ja zo nou, zo ik, zo. Ik, ik, zit, ik zit net te kijken. Er is toch heel wat nog uh, bij Zand voor te doen: schaatsen aan zee, wenspaviljoen aan zee, sprookjeswandeling, kerstzang en een nieuwjaarsduik. Daar heb ik trouwens vijf keer al meegedaan in de nieuwjaarsduik, weet je dat? Zonder badmuts. Ja, die had ik toen nog niet nodig. Ja, Hans. Ja, ja, lopen in de zonneschijn. Ja, dat wil nee, je dan. niet lopen in de zonneschijn. Lopen op zonnestraatjes, jongen. Oh. Je moet wel... Ja, neem me niet. Kwam, kwam, ja, weer... ja, nou, ik, ik, ik, ik interpreteer het dan iets anders. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Hé, hey, vanavond is wel een voetbalavond, hè? Ja. Ajax speelt en, en uh, Feyenoord speelt, geloof ik, met de Europacup en allemaal. Dus het is wel weer interessant voor de voetballiefhebbers. Ben ja. ik niet, maar... Waarom zeg je het dan? Nou ja, de, de, ik, wou, ik, ik zie namelijk hier voor voetbal staan dat Jesse de Haan sloopt koploper Kagia. Jesse Goudhaantje de Haan heeft zaterdag tegenstander... en koploper Kagia hoogstpersoonlijk gesloopt. De spits nam met drie doelpunten het gehele productie... van Zandvoort voor zijn rekening. Hij kreeg daarbij ondub ondubbelzinnig de hulp van zijn ploeggenoten... die stuk voor stuk in een grote vorm staken. Zandvoort heeft een sprankje hoop doen aanwakkeren... maar het is maar een klein vlammetje. Dus ik zag dat, dat staan en ik denk: ja, het is, uh, het is weer voetbal vanavond. Oh, oké. Okay. Nou, ja. dat snap ik nu. Ik heb de relatie ook gelegd. Is goed, dankjewel. Gaan wij even eens dag zeggen? Ja, ja, we dag. Dag! <laughs> Toetje, hij komt eraan hoor. Ja. En, uh, dank voor het luisteren. En, uh, ja, wij goed. zijn er morgen weer. Hè? Ja, wij zijn er morgen weer. Een hele goede avond. Ja. Zometeen um, Thomas. Ja, Thomas. Ja, die Thomas meer er, wel, mee er zo meteen? Ja, Thomas ja. zit er helemaal klaar ja. voor. Ja. Okay, ja, met de ja. konijnen. Ja, ja. <laughs> ja met ja. de kudde inmiddels. <laughs>